De politie in België kreeg in juni 2014 al een tip dat de broers Abdeslam een aanslag wilden plegen. Iemand dicht bij de familie meldde dat aan de antiterreureenheid, schrijft de Belgische krant de tijd. Toch werd er geen onderzoek geopend. In politiekringen zou worden gezegd dat de aanslagen in Parijs voorkomen hadden kunnen worden. De broers zouden ook contact hebben gehad met Abdelhamid Abouud. Hij wordt gezien als het brein achter de aanslagen in Parijs. Langdurige armoede is een veel groter probleem dan vaak wordt aangenomen. Dat staat in een onderzoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau. Zo'n 600.000 mensen leven in langdurige armoede... Dat betekent dat ze drie jaar of langer leven van een laag inkomen. Hoe langer mensen arm zijn, hoe moeilijker het volgens de onderzoekers van het SCP wordt... om uit die situatie te komen. Nederlandse huishoudens zaten vorig jaar gemiddeld bijna 33 minuten zonder stroom... Daarmee lag de stroomuitval 29 hoger dan in de vijf jaar ervoor. Volgens brancheorganisatie Netbeer Nederland komt die stijging voor een groot deel... door de grote stroomstoring van maart in delen van Noord-Holland en Flevoland. Graafwerkzaamheden zijn nog altijd de belangrijkste oorzaak van stroomstoringen. Zo'n 26 van de storingen werd hierdoor veroorzaakt. Het weer nog vanochtend gaat het vanuit het westen regenen... Landinwaarts is de neerslag een tijdje natte sneeuw... bij temperaturen tussen de 1 en 5 graden. En dit was het NOS Jourdien. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is John Sahoka van de ANWB. In de Randstad staan files op de A1 Amsterdam richting Amersfoort. Tussen het Eemnes en Afrit Bunschoten 4 kilometer. Op de A4 richting Amsterdam bij Soeterwouderdorp 5 kilometer. En verderop nog eens een keer 4 kilometer bij Roelevaansveen. En op de rijben richting Den Haag staat 6 kilometer bij Soeterwoude. A6 Ledenstad richting Muiden tussen Almerehaven en het Muidenberg 6. A9 richting Amstelveen 3 kilometer bij Badhoevedorp. Op de A12 in de richting Den Haag tussen Harmelen en Nieuwebrug 5 kilometer. Kilometer. En verderop nog eens een keer 4 kilometer bij Nooddorp. a 15 Rotterdam richting Gorkum. Bij Sliedrecht West 4 kilometer. En ook 4 kilometer bij haringsveld Giesendam. Op de a 20 Hoek van Holland richting Gouda. Tussen Rotterdam Prins alexander en Knoop het Gouwe zes. En op de rijban richting Hoek van Holland. Daar staat 4 kilometer file tussen Knoop het Gouwe en Nieuwekijk aan de IJssel. Op de A27 Breda richting Gorkum, daar staat tussen Hank en Gorkum 5 kilometer. En verderop richting Utrecht bij Lexmond 9 kilometer. Zo'n ongeluk, wel zijn de rijstokken weer vrij. Op de A27 vanuit Almere richting Utrecht, daar staat bij Bilthoven 3 kilometer. En op de A44 Amsterdam richting Den Haag, daar staat tussen Leiden en Wassenaar 4 kilometer. Tot zover de verkeersinformatie. U heeft een bril nodig. Waar gaat u dan naartoe?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 Vriend van Zandvoort op zondag bij CFM. Ja, is heel veel Clem Frey en de hier is on. Het is zes over twee, ik zeg Zandvoort een hele goeiemiddag. En uh, collega We natuurlijk ook een goeiemiddag. Een uh, goedemiddag, collega ja, Rob. Ja, de zon uh, schijnt weer. En goed. wij zitten weer binnen. Heerlijk, ja, ja, ja, ja. hè? Zo hoort het ook, hè? Ja. Zo hoort het ook. Uh, goedemiddag, luisteraars en kijkers, niet te vergeten. Ja, uh, een zonnige zondagmiddag op deze 28 februari. Dat is een, die komt maar één keer in de twee jaar voor of zo. Hoor. Ja, de 29e. Oh, de 9e, morgen, oh, Dat is morgen. Goed, terwijl de uh, Zandvoort al bruist van de activiteiten... Uh, er wordt heerlijk geraced op het circuitpark Zandvoort... met de Short Rally Races. Uh, vandaag ook de tweede dag van de Kids Adventure Week. En die staat in het teken van de sportieve zondag. En om half drie natuurlijk het uh, Fado Concert... wat Daisy geeft, Correa geeft. In de krocht dat er om half drie staat te beginnen... En natuurlijk ook veel activiteiten op het strand. Heerlijk, in het zonnetje, uit de wind. Wat wil een mens nog meer? Ja, de radio aan natuurlijk. Ja, ik zag net op de CFM map dat er redelijk druk is op het strand. Nou, op dit moment. Dus He, helemaal gezellig. Als wij geen radio zouden maken, zouden wij niet ook op het strand zitten. Dat, dat dacht ik wel, ja. Maar wij gaan heerlijk drie uur lang radio voor u maken. En wat gaan we allemaal doen? Uiteraard rond de klok van half vier de evenementenagenda. En zoals u al aan onze intro heeft gemerkt, is er weer van alles te doen in en rondom ons prachtige dorp Zandvoort. En deze evenementen verdienen uw aandacht. Dat rond de klok van half vier. Blijft het vandaag zo, wordt het komende week ook zo. Dat hoort u allemaal om half drie tijdens het weerbericht. Half vijf hebben we natuurlijk het dier van de week en die luistert naar de naam Bux. Het gedicht van de week, gisteren had ik er drie liggen. Ik heb er nu nog twee liggen. Dus dat dacht ik. We kunnen nog even, even gaan debatteren welke dat gaat worden. Maar in ieder geval, liefhebbers van het gedicht van de week... kwart voor vijf is het weer zover het gedicht van de week. Uiteraard hebben we ook Zandvoorts nieuws in het kort. En volgen we voor u uiteraard de voetbal-eredivisie. Want er worden vandaag weer diverse wedstrijden gespeeld... en zijn de, vanaf, sinds afgelopen vrijdag al de nodige wedstrijden verspeeld. Ook dat, maar dat al rond de klok van tien over half drie. Uiteraard kwart over vier weer meer nieuws over Pit Report... want er is weer van allerlei nieuws uit de wereld van de Formule 1... Want over een kleine maand gaat het allemaal weer beginnen, het Formule 1 geweld. Dus ik zou zeggen, genoeg reden om te blijven luisteren naar de lokale zender ZFM. En heerlijk genieten van heerlijke muziek. Zo is het. Nou, daar heb ik helemaal niks aan toe te voegen. Nee, nee, nee. Zandvoort, een middag en leuk dat jullie allemaal luisteren naar ZFM. Vlieg op de zondagmiddag bij ZFM. Dat was uh, Tambourine en High Under the Moon. leven het ritme van Zandvoort. Ook op internet. www.zfmzandvoort.nl. En hier is Phil Collins. www.cam-live.nl Jimmy Mac, de single van Phil Collins... naar het origineel truis van Marta in de Vendellas. Ja, het is kwart over twee, Salfoets nieuws in het kort. Klopt, we gaan eerst even terug naar afgelopen vrijdagmiddag. Vrouw red hond uit water bij Bloemendaal aan zee. Een vrouw heeft afgelopen vrijdagmiddag een hond uit de zee gered... bij Bloemendaal aan zee. De hond kwam ver uit de kust in het water door de, door de <coughs> opkomende vloed... De baas kreeg het niet voor elkaar om met de hond naar de kant te komen. De baas bleef echter wel bij de hond in het koude zeewater. Omstanders belden op een gegeven moment 112... omdat de hond en zijn baasje kopje onder dreigden te gaan. Hierop ondernam de vrouw, uh, die ook stond te kijken, een actie... en ging de zee in om de hond in haar armen te nemen en naar de kust te dragen. Nog voor de reddingsbrigade ter plaatse kwam, was de hond weer op het droge. Hoe het met het baasje is afgelopen, is niet verweld het artikel niet. van belang. Terug naar afgelopen nacht in het centrum van Zandvoort. In het centrum van Zandvoort liepen afgelopen nacht damherten door de straten. Dat is niet de eerste keer. De herten worden wel vaker gespot, zoals gezegd, buiten de duinen. Maar het was voor de politie in Zandvoort op deze uitgaansavond... wel een ongebruikelijke klus om de dieren terug te begeleiden naar de duinen. De herten steken soms drukke wegen over en lopen door tuinen op zoek naar eten. De politie komt dan ook met een waarschuwing... en vraagt automobilisten hun rijgedrag aan te passen... omdat de herten vanuit het niets de weg op kunnen lopen. En dit keer liep het gelukkig zonder ernstige uh, problemen... Uh, ging het allemaal weer voorbij. En vanmorgen is het ongetwijfeld de, de sirenes hebben gehoord... want Heemstede, bij een woningbrand aan de Vondelkaar in Heemstede... is vanmorgen aan het eind van de ochtend brand uitgebroken... De brand brak uit in een pand van drie aan één geschakelde woningen. Beneden is het vuur al grotendeels onder controle... maar het lukte de brandweer niet om de brand bij het dak onder controle te krijgen. De kans is dat het overslaat naar andere pannen, is natuurlijk altijd aanwezig. Een woordvoerder van de brandweer zegt tegen NH dat uh, met man en macht ze proberen te voorkomen dat de brand kan uitbreiden. De rook die vrij kwam bij de brand is onder meer vanuit Haarlem te zien. Er wordt geadviseerd de ramen en de deuren dicht te houden... Er is één persoon naar het ziekenhuis gebracht. Het is onduidelijk wat de brand heeft veroorzaakt. Mocht er tijdens deze, deze uitzending van Zandvoort op zondag... nog nieuws binnenkomen, dan zullen wij dat u ongetwijfeld mededelen. Dank u wel, jan voor het uh, Zandvoorts nieuws in het kort. Wat uiteraard ook na te lezen is op de CFM-app. Mocht je onze app nog niet hebben, hij is gratis te downloaden in de Play Store, App Store en Windows Store. Zoek even onder CFM Zandvoorts.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 about you now. dag vandaag hier in Zalvoorts. En daar genieten we natuurlijk met z'n allen in volle teugen van. Ja, lekker op het terrasje zitten en genieten van het mooie weer van vandaag. En vergeet vooral niet de radio mee te nemen als je de deur uitgaat. En zet hem op een CFM, Want wij draaien lekkere muziek voor je. Waaronder deze van Halstel Boy. Hier is thuis ben. Als morgen vroeg de haren I don't En dan komen Albert-Jan en ik zaterdag en zondagmorgen de studio binnengelopen. En dan weten we het, hè, Albert-Jan? Dat we thuis zijn. Ja, <laughs> ja zijn we zijn weer thuis. Je Hans de Boy. Lekkere nederpop zo op deze zonnige zondagmiddag. Dat was uh, de single Thuis Ben. Jawel, de Kids Adventure Week die is gisteren van start gegaan. Vandaag dag nummer twee. Ja, het kan ook niet zijn ontgaan, uh, luisteraars en kijkers. dat gisteren inderdaad de Kids Adventure Week uh, van start is gegaan. En wel de vijfde editie van de Kids Adventure Week is gisteren van start gegaan. En heeft natuurlijk een bomvol programma de komende week... met spannende, sportieve, creatieve en vooral leuke activiteiten... voor kinderen in alle leeftijden. En aan het roer staat natuurlijk de kinderburgemeester Gaia van der Molen... om ervoor te zorgen dat alles in goede banen wordt geleid. Vandaag, dag 2 was het gisteren de stoere zaterdag. Vandaag is het de sportieve zondag. En de hele week kun je een, je kunt een gratis stempelkaart afhalen bij het VVV Zandvoort. En met deze kaart kun je ook leuke kortingen of acties bij verschillende bedrijven in Zandvoort aan Zee krijgen. Dus als je ergens aan deel gaat nemen, vergeet niet even langs het VVV te gaan om een gratis stempelkaart te houden. En wat er de komende week allemaal te doen is, kijk daarvoor even op de website www.kidsadventureweek.nl. www.kidsadventureweek.nl. En eh, wat wou ik nog zeggen? Oh ja, volgende week zaterdag komt. Uh, de kinderburgemeester bij ons vertellen. Ze was afgelopen zaterdag bij onze collega's te gast. Bij het begin van de Kids Adventure Week. De kinderburgemeester... Maar ze komt aanstaande zaterdag. Komt ze bij ons in het programma Zandvoort op zaterdag om tien over twee. Vertellen hoe alles, alles is verlopen. En hoe zij het heeft beleefd. Een week lang kinderburgemeester van Zandvoort te zijn geweest. Dankjewel Albert-Jan. Over de Kids Adventure Week. En zo dadelijk het CFM weerbericht. Meneer Sarah Larsen, hier is Lars Live. No pay. Deze staat in de lijst. Cfm, dat en zo werd het precies half drie. Tijd voor het CFM weerbericht voor de komende dagen. Blijft het zo mooi, Albert-Jan? Maak je geen zorgen. Het blijft droog. Maar in het uiterste noordwesten is er lokaal kans op een bui. De temperatuur stijgt weer naar een graad of 6, 7. En er waait een matige en aan zee vrij krachtige noordoostenwind. Vanavond en de komende nacht is het vrij helder... en bij de meest matige noordoostenwind... daalt de temperatuur weer tot onder het vriespunt. Morgen, ja, komt-ie, morgen is het prachtig weer... met een volop zonneschijn. Het blijft droog en er waait een matige en aan soms vrij krachtige noordoostenwind. De temperatuur stijgt op de laatste dag van deze meteorologische winter... daar heb je weer, weer ja, ja. naar een graad of zes. En dinsdag krijgen we te maken met een storing en vanuit het westen gaat het in het loop van de ochtend waarschijnlijk eerst een paar uur wat nat, natte sneeuw, sneeuwen en in de middag gaat de sneeuw over in regen. De temperatuur loopt gedurende de dag op naar een graad of 5, 6 en er waait een in kracht toenemende zuid tot zuidwestenwind. En tot slot woensdag. Woensdag is het over het algemeen bewolkt en vallen er eh, talrijke buien. Zo nu en dan komt ook de zon tevoorschijn. De wind waait uit het westen en is vrij krachtig over land. En krachtig tot hard aan zee. En de temperatuur stijgt naar een graad of zeven. Aldus Rico Schreuder. En wil je het weer nalezen? Dan ga je naar www.meetvlpagina.nl. Binnenkort komt hij weer terug, hè? Ons eigen Lex van de Horen. Ik kan niet wachten. Ik ook niet. <laughs> en uh, anders kijk je even op www.ricoweer.nl.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 Zeg dat ik de lenboel ik Zeker pas bij dat uh, lekkere zonnige weer van vandaag. Hè. Deze van uh, Dijm en uh, Rick Iglesias, je hoorde El Perdon, we hebben zin in de zomer. Hij hey, mag, wat mij betreft, ja aankomen. Wat? Kun je het komende zomerseizoen met je radio doen? Uh, ik zou hem gewoon uitzetten. Maar je kan hem ook gewoon opbergen. U kunt ook uw radio van zeven hoog naar beneden laten vallen. En kijken hoe sterk die is zielig. Ach, gun je radio ook een klein beetje plezier. Neem hem mee naar het strand, bijvoorbeeld. Z zet hem vast. Oh, oh, oh. Op CFM vanuit Zandvoort. Ja, vergeet niet je radio mee te nemen naar het strand, hè. En dan, uh, ja, van de zomer weer zomerradio uh, bij CFM. Heb je er ook zin aan? John? Oh, zeker weten. Ja, zeker weten. We slaan de lente gewoon over. Ja, heel goed. Ik ben het ermee eens. Dus nou dan gaan we kijken naar de wedstrijden uit de Eredivisie. Beginnen we met afgelopen vrijdag. En gaan we het hele rijtje voor je af naar deze van Michael Jackson of The Wall. van de gelijknamige LP van deze Michael Jackson. Je hoort met Off The Wall, wat mij betreft een van de betere platen van hem. Al viel het succes van het album wel een klein beetje tegen... ...en later scoorde hij uiteraard wel met het album Thriller. Een grote doorbraak met diverse hits daarop. Nou, het is uh, tijd om te gaan kijken naar de wedstrijden uit de Eredivisie. Weer een heel pak voor je. Dus uh, we gaan beginnen met de wedstrijd van vrijdag. Vrijdag werd er één wedstrijd gespeeld. We hebben het over Excelsior tegen NEC. Daar werd het 2 tegen 0. Van Weert schiet Excelsior langs NEC. Excelsior heeft afgelopen vrijdag voor het eerst in, de, in 13 wedstrijden... weer eens gewonnen in de Eredivisie. De Rotterdammers hadden aan een knappe thuisoverwinning op NEC. 2 tegen 0 voldoende. Voor de eerste drie punten sinds 7 november... Voor Jaar. Door de zegen doet de equip van Trainerfonds Groenendijk een uitstekende zaak. Excelsior blijft weliswaar 16e, maar heeft nu evenveel punten als nummer 15 Willem 2 en NEC is achtste. En dan uh, gisteren werden er vier wedstrijden gespeeld, waaronder FC Twente tegen FC Groningen. Albert -Jan. Daar werd het helaas voor jou 2 tegen 0. FC Twente boekt een vijfde zegen op rij. FC Twente heeft afgelopen zaterdag tegen FC Groningen de vijfde overwinning 2 tegen 0 op rij geboekt. Door die zegenreeks is het gat met Excelsior de nummer 16 op de ranglijst in de eredivisie... inmiddels gegroeid tot 9 punten. Het is een marge die FC Twente wellicht nodig heeft... om de play-offs, om promotie-degradatie te ontlopen... omdat de club mogelijk maximaal 9 punten aftrek krijgt wegens financiële ongeregeldheden in het recente verleden. En dan de wedstrijd die mij weer het een of andere opgeleverd heeft gisteren. PSV <laughs> tegen ADO Den Haag, ook daar werd het 2 tegen 0. PSV vecht zich naar dik verdiende zegen. Met veel pijn en moeite heeft PSV, dat de zware wedstrijd tegen Atletico Madrid... nog in de benen had, de volle buiten gepakt tegen ADO Den Haag. 2 tegen 0. En dan SC Kambuur, Pek Zwolle, daar werd het 1-0. Ook Kambuur boekt eerste zegen in 2016... In zijn eerste thuiswedstrijd als trainer van SC Kambuur... heeft Marcel Keizer zijn ploeg afgelopen zaterdag zien winnen. 1-0 van Pek Zwolle. De Friesen die het laatste half uur met een man meer speelden... dankten de zegen aan een doelpunt van Jack Birne. De Ier schoot raak in de 85e minuut. Het was het eerste doelpunt van Cambuur dat alle wedstrijden na de winterstop had verloren... sinds 27 januari jongstleden. En dan de laatste wedstrijd van zaterdag. Vitesse tegen Willem II, daar werd het 0-1. Willem II kijkt voorzichtig omhoog. Vitesse heeft zaterdagavond voor eigen publiek van Willem II verloren. 0 tegen 1. Terrel Ondaan bezorgde de bezoekers de winst... met de enige treffer van de wedstrijd. En de witte doekjes voor tra de trainer van Vitesse... waren dan ook niet van de lucht na afloop van de wedstrijd. En uh, vandaag is er al uh, één wedstrijd gespeeld. Begon vanmiddag om half 1. Heracles Almelo tegen Rode JC. Daar werd het maar liefst 0-5. Een doelpuntenfestival noemen we dat... En om half drie is begonnen FC Utrecht thuis tegen Feyenoord. En voordat de, ja, het, het fluitje was net gefloten, om het zo maar eens te zeggen... of FC Utrecht scoorde al momenteel 1 tegen 0. En dan de andere wedstrijd die vanmiddag om half drie gestart is... de Graafschap tegen SC Heerenveen. Daar is nog niet gescoord. 0-0. En de klapper van de dag, luisteraars en kijkers... om kwart voor vijf Ajax ontvangt in de Arena AZ. Wij blijven de wedstrijden uiteraard volgen... bij deze uitzending van Zandvoort op zondag... Geniet van het mooie weer, Zandvoort. En ik zeg goedemiddag. En lekker blijven luisteren naar CFM. Tot aan 5 uur, Zandvoort op zondag. Met nu Duran Duran. Hier is Ordinary world. <tied> En ik weet het heel erg zeker. Ik maak heel veel luisteraars blij met de muziek van Duran Duran. Ditmaal met de single Ordinary World. Zie ZFM niet alleen op radio, maar ook op tv. Belevert het ritme van Zandvoort ook op tv. ZFM, Text TV op kanaal 45. -M -M. En kijk je digitaal via SIGO, dan ga je naar kanaal 40. En hier is Spooky Azul en Swingin' on the Star. Vergeet vergeten we zeker niet te draaien voor, hoor. Nee, nee, nee, nee. Ditmaal uit 1974 hoorde je Spoogie en Sue in Swinging on the Star. Ja, en die hits uh, scoorde Spoogie en Sue eigenlijk tussen 74 en 76. En toen was het voorbij voor Spoogie en Sue. Ja, de sportieve maand maart gaat er aankomen. Nou, en wat voor evenementen uh, dan zijn, dat is enorm. Zeker met, met ten aanzien van sportief wandelen, dan wel rennen... Want in het weekend van 19 en 20 maart organiseert Le Champion maar liefst vier evenementen in en om Zandvoort. Op zaterdag 19 maart is er voor de wandelaars de 30 van Zandvoort en mountainbike liefhebbers kunnen meedoen aan de strandrace Zandvoort-Katwijk-Zandvoort. -Zandvoort. Op zondag 20 maart komen toer en racefietsers in actie tijdens de omloop van Zandvoort. Voor diegenen die liever de hardloopschoenen aantrekt is er diezelfde dag de Runners World's Zandvoort Civic Run met gaat u er maar naast staan 15.000 deelnemers. Inschrijven voor de 30 van Zandvoort, de omloop van Zandvoort... en de Runners World, Zandvoort, Circuitrun... is nog mogelijk tot en met maandag 7 maart. En voor Zandvoort, Zandvoort Katwijk, Zandvoort... is inschrijven nog mogelijk tot en met 14 maart voor de diverse websites, kijk dan even op de ZFM-app... dan wel op de website van het VVV Zandvoort... om u alsnog te kunnen inschrijven, mocht u dat nog niet gedaan hebben. Het is een sportief en hopelijk zonnige maand maart in Zandvoort. Ja, mooi dat jij zegt over de ZFM-app... want het nieuws over al die sportevenementen, dat volgen wij op de app. Dus ja, je blijft gewoon op de hoogte als je de app even downloadt. Nog een paar platen in urene van dit programma Sanford op zondag waaronder dash van Omi. Single cheerleader. Sam is voor. 3, M Nou, zullen we er nog een lekkere gauw aan? gaan hier gooien. We dachten van deze van En hier is Where is the Love? de jaren zeventig, de delegation and where is the love? Ja, we gaan eens even kijken naar de hockeywedstrijd van vanmiddag, Robert-Jan. Ja, dan ga, daarvoor moeten we, zijn we in Utrecht, want Kampon ontvangt Amsterdam. Tussenstand momenteel na 25 minuten gespeeld, 1 tegen 0 in het voordeel van Kampon. En uiteraard houden we ook deze wedstrijd voor je in de gaten bij het volgende uur van Zandvoort op zondag. Laatste plaat voor Duus en weer van drie uur is deze van Pieter Fox en Zee.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 ik heb den Tag op meiner Seite. Ik heb Rückenwind. Een Frauenchor am Straßenrand, der für mich singt. Ik lehne mich zurück en guk ins tiefe blauw. Schließ die augen en lauf einfach geradeaus. Tot zover het ritme van ZFM. Via de kabel op 104,5. En in de eter op 106,9. Straks meer. ZFM. Maar nu eerst het NOS-nieuws van.